Een bijzonder goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en allereerst wens ik u natuurlijk de allerbeste wensen voor 2015. Ik hoop dat u een leuke jaarwisseling hebt gehad. En ook vanaf dit jaar, de eerste dinsdag van, uh, van het jaar 2015, iedere dinsdag tussen 11 en 12, neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Als opening hoorde je natuurlijk Louis Davids, het weet je nog wel... een opname 1928, onze herkennismelodie van Zandvoort uit Zandvoort. Ik klik nog steeds een beetje verkouden, ik ben het al ondertussen alweer... ja, bijna een maand, maar mag de pret allemaal niet drukken. Het is vandaag officieel dinsdagochtend 6 januari. Het is de zesde dag van het jaar en er volgen nog 359 dagen... tot het einde van het jaar. Vandaag in 1974, een bijzondere dag. Toen was namelijk de laatste autoloze zondag in uh, Nederland. En vandaag in 1714, Henry Mill krijgt een octrooi op de schrijfmachine. En de muziek, daar luistert u natuurlijk naar, iedere dinsdagochtend. Mooie talige muziek, zoals de volgende formatie, de Limburgse zusjes. Dat was een duo afkomstig uit de omgeving van Weert. Dat smartlappen en levensliederen en actief was tussen... Uh, 1957 en 1968. En het duo bestond uit Ria Roda en Rosie Bele. En de boerinnekandans is een van de bekendste nummers. Nu hoort u nu. De boerinnekandans uit 1957. De Limburgse zusjes. Zie de met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 In een theehuis bij de Fujiyama, zon een geisje zacht haar toe verliet. Overliefde in het verre Yokohama, waar een zeeman haar voorgoed verliet. Hij was gekomen over blauwe oceanen. Zij werd betoverd door zijn mooie blonde haar. Ze vonden liefde. De bloesem beminden zij elkaar. Kersenbloesem. De wereld voor haar voeten weg zal zinken, nu zij door zangeres zonder naam. En die is geboren, of zij is geboren, als Maria, roepnaam Mary Servet-Bet, geboren in Leiden op 5 augustus 1919. En ze is overleden in Hoorn op 23 oktober 1998. ze was natuurlijk een Nederlandse zangeres. Ze vertolkte onder haar artiestenaam zangeres zonder naam. Of kortweg de zangeres. decennia al lang het Nederlandse levenslied en geen haar de bijnaam koningin van het levenslied opleverde, tot aan groot succes worden. Ach, vaderliefde drink niet meer. En 1959. De blinde soldaat, 62. Mexico, 1969 en 1986. Het soldaatje. En nog veel meer. Ik heb een iets minder bekend nummer van eruit gezocht Die u juist hoorde, het was kersenbloesem in Yokohama. En daarvoor hoorde u Sandra en Andres met Jingboom. Ratata. En we gaan door met Severin met Corsica. De eerder in het ziekenhuis. In een dusjevootje reed familie van de sloot, met z'n zessen meer dan duizend pond. Daarachter hing een kerven, de een plastic boot. Het wagentje lag bijna op de grond. Op een kruispunt van mijn lekke band, men schreeuwde moord en brand. Kop, kom erbij Lieve vijf minuten later thuis Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis Huis, Thuis, thuis, thuis bevrijd Kop, kom, kop erbij Lieve vijf minuten later thuis Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis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 Vluggenzoen, ik hou van uniform. En ik ben dol op jou Vrolijke klanken hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. U hoorde Jenny Roda en Wim Poppi met Dagagentje. En daarvoor Johnny Hoes en de Zwarte Zes. Het kruispunt vrij. Het volgende nummer is een meisje van 16, dat is natuurlijk een nummer van weinig Groot. Het is de eerste hit van de zanger. En de single kwam uit in oktober 1965. Toen kwam hij binnen in de Nederlandse top 40 en bleef daar 13 weken staan. Oorspronkelijk is het een chanson van Charles Asnevoer, dat door de boezemvriend van de Groot Lennart Nijg is vertaald. Vertalingen in Argerens zijn echter gebaseerd op de versie van de Engelse zanger Noel Harrison. Die het nummer van Asnevoer uitbreekt onder de titel A Young Girl. Dat werd ook gezongen door Peter en Gordon. En in 2007 werd het nummer gezongen door Amerikaanse acteur-zanger Mimoun Ouled Radi. In de film Kicks. en ook de Nits hebben het opgenomen. Ditmaal voor een album over 50 jaar: bouwden wij de Groot. En u hoort hem nu: bouwden wij de Groot met een meisje van 16. Ze woonden in een villa wijk, haar ouders waren stinkend rijk.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 de boot. Ja, zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn. S'avonds in de maanenschijn, schijn, schijn. schijn. Met een lekker potje wier, wier, wier. Aan de zwier, zwier, zwier. Op drie, vier, vier, vier. Zo reis je met een nieuwerwetse schuit, schuit, schuit, Ah.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 Oom Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zong Kromme Teut. Goeds Blank was vies toen Ligt je zaar? Welk gevaar? Riep al dat pikwoord zo naar. Oeh, ja. Het, ja, het reisje vijf, ja. langs de Rijn, Rijn, Rijn. Zag ons in de maanenschijn, schijn, schijn. Met een lekker potje vier, vier, vier. Aan de zwier, zwier, zwier, zwier. Op rivier you, man. Go back Vier, vier, op rivier, vier, vier, vier zo rationeel.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 Zandvoort uit Zandvoort Met Mario Zandvoort Ik weet nog goed De dag dat ik geboren werd Hoe ik met schroefjes moest With my En ik me daarna als een toeter af zag gaan. En nu ben ik het zat, want ik heb gemerkt dat. Door de schuld van mijn gassen. Er mensen zijn die passen voor de aanschaf van een automobiel. Hebben die mensen dan geen ziel? Stappen ze niet, dat wij tot ons verdriet ook al willen. Wij het zelf niet, ons afval toch kwijt moeten raken. Om het verbrandingsproces niet te staken. Ik heb met mijn collega... Als ik toch de lucht en de mensen verpest, wil ik niet meedoen met de rest. Het autokerkhof is niet ver hier van bouwen. Tot zover krijg ik het zonder motor wel gedaan. U hoort de muziek van Anneke Konings met de heilige auto. En daarvoor Willy en Wilke Alberti, oftewel vader en dochter met een reisje langs de Rijn. De volgende artiest is geboren in Amsterdam op 30 juli 1951. En hij is overleden in Woerden op 23 september 2004. En dat was natuurlijk Andreas Gerardus Haases. En u kent hem natuurlijk als André Haases, Die vanaf de late jaren 70 populair was... met zijn eigen tijdse vorm van het levenslied. Hij wordt ook gezien als een van de grootste volkszangers... die Nederland ooit heeft gehad. Tot zijn grootste hitsboren, eenzame kerst 1976... Beetje verliefd uit 81, bloed, zweet en tranen. En ik meen het uit 85, we houden van oranje, dat was in 1988. En Postuum, zij gelooft in mij, dat was in 2004. Hij bracht minstens 300 verschillende nummers uit op 36 albums. Exclusief natuurlijk de complicatie, uh, compilatie albums. En ook uh, is hij uh, kortstondig heeft hij zitting gehad in de gemeentepolitiek, dat was in 2002. En in 1977 had hij een grote, nou ja, groot niet, maar een hit met het nummer Mama stond op nummer 17 in de single top 100, daar kwam hij binnen. En de hoogste positie was nummer 15 en hij heeft zeven weken in de single top 100 gestaan. U hoort nu André Hazes met Mama. Mama, mag ik even met je praten? O heb het oude huis verlaten? Ik mis je en ik moest je even zien. Zeg mama, hoe vind je deze beloofd? Met mijn Frans, na zijn zesde de rang dan wordt de feestneus opgezet. Hij hey, kijkt nou stad tante nou, die gooit zich vol met show. Zit nu al krap met zijn flesjes appelsap. Een harder hap, wie de mond? Oude ja, krijgt het te kwaad als hij aan de yoghurt gaat. Ze gaan weer met Tom rond Dan wordt het tijd naar huis te gaan, de busserijen af. zijn rozen, zal jou weer blijven staan? Arjus zijn rozen, heb ik gekozen voor jou. Arjus zijn rozen, die geuren en blozen voor jou. Jouw mooie liefdeswoorden, die ik zo dik hoorde. I'm ...met dokter Bernard, Lid. Die uitkwam uh, op uh, 10 juli 2000. Nee, wat zeg ik, 10 juli 1976. En uh, de hoogste positie was nummer 7. Acht weken stonden ze erin. En nummer 6 in de singletop 100. En ze waren alarmschijf. Ron Brandstede en Bonnie Sinclair met dokter Bernard En daarvoor hoorde u Eddie Walli met tussen Anjers en Rozen. En ook nog het cocktailtrio met Evan Jehela Hola. Geef me nog een cola. CFM Zandvoort, het zit erop, Zandvoort uit Zandvoort. Reis je terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Als u nou denkt van ik heb het programma gemist... of ik wil, nog een, ik wil het nogmaals beluisteren aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 wordt het nogmaals herhaald... hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne week, misschien tot volgende week. En anders zeg ik tot ziens. Geef mij de vodka aan en laat ons allein. De vodka begrijpt mij, maar jij bent gemeen. Geef mij de vodka aan Luschka en kijk niet zo vaak. Als jij zo blijft kijken, ga ik direct op straat. Ik moet dag in dag uit mijn best op doen en jij zet mij op nood aan. maar in die flat zit nog een heleboel. Hoe kun je het ooit bewegen? Denken, mij te weigeren in te schenken, heb je, dan werkelijk in gevoel? Geef mij de Wodka, Anuschka, en laat ons allein. De Wodka begrijpt mij, maar jij bent gemein. Geef mij de Wodka, Anuschka want weige je mij. Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan jij. Ivan, echt niet mee, want Anoushka kreeft voor twee. Steeds als hij een glaasje wil, staat Anoushka's mond niet stil. Ivan, laat dat, want ik haat dat. Hou je maat wat, want jou staat dat als een nette man niet, dat je zoveel vodka drinkt. En Grommens zegt haar dan, zelf de nette man. Geef mij de vodka, Anoushka, en laat ons alleen.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 Doch toen een jij zit mei op nood ran, zo maar in die fless zit nog een hele bull, hoe kun je het ooit bedenken? Meid te weigeren in te schenken, heb je dan werkelijk geen gewuld? Geb mij de vodka aan Luska en laat ons allein. De vodka begrijpt mij maar jij bent gemein. Geef mij de vodka aan Luschka, man weigert je meid. Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan.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 Een vrije